Hier wereldkampioen worden, dus dan laat hij hem toch een klein beetje lopen. En het, zegt, het is jammer voor de jongen, het is jammer voor jammer voor deze race. Er zit veel meer in en het is jammer dat, uh, dat, dat hij het gewoon niet laat zien. Pieter Müller krijgt het er, het er niet uit bij, Alec... bij, de, bij, de, bij deze man. Ja, bij Alexi Conte, dat uh, moet dadelijk in de laatste twee ritten gaan gebeuren als we... ...Jorrit Bergsma en Bob de Vries op de baan gaan krijgen in de laatste, voorlaatste rit. En Bucco en Bob de Jong in de laatste rit. Conte Erben gaat de laatste bocht in. Ja, hij gaat de laatste bocht in. Hij rijdt een beetje energie. Ja, hij, hij zit echt helemaal stuk, zit hij ook. Maar het is gewoon niet de Alex Contin die we graag willen zien. Ik denk dat dit een mooie rijder is voor Johnny Romme om op te pikken. Misschien kan Johnny Romme hem wel aan de praat krijgen. Hij is inmiddels over de streep, komt over de streep. 13 92 zesde slecht. Alexie Contin. We gaan de laatste welpauze in met Jonathan Cook aan de leiding. 13 12 66 en na die welpauze, de grote finale. Hey, kijk nou.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 Mohamed Merah werd donderdag in Toulouse na een belegering van 30 uur door politiekogels gedood. Hij had zich verschanst in een appartement.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 Toen besluit het weer. Zonnig met hier en daar wat bewolking. De temperatuur varieert van 13 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. Ook morgen veel zon, maar wordt het met maximaal 16 graden minder warm. Dit was het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie Files op de A4. De Naag richting Amsterdam bij Zoeterwoude, 4 kilometer. Op de ring van Amsterdam, de A10 tussen Geuzenveld en de Koentunnel... 5 kilometer na een ongeluk...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 Goedemiddag, het is zes minuten over drie. We zitten nog steeds live in Tijalf en we naderen zo langzaamaan de ontknoping op de 10 kilometer. Zometeen de rit tussen Jorrit Bergsma en Bob de Vries. Twee ploeggenoten bij BAM, twee Nederlanders dus. En daarna de allesbeslissende rit tussen Horvat Bukkou en Bob de Jong. En dan weten we wie zich wereldkampioen kan noemen van dit jaar op de 10 kilometer. Verder gaan we hier natuurlijk doorpraten met Johnny Romme. We horen alles over die race straks natuurlijk. En we gaan straks praten met Monique Kleinsman, want die zette deze... Deze week een punt achter de loopbaan, maar eerst muziek. Gilberto Silva. Gilbert O'Sullivan was dat met Get Down uit 1973, heel heel, heel lang geleden. Nou, kort geleden ging Bad Swings of uh, onderuit ja, op de 10 kilometer. Een beetje een rare val, Steven Dalenboud Die staat nu bij de coach van Bad Swings, bij Mark Otter. Ja, wat is er nou precies gebeurd? Want we zagen die beelden, maar nou, heb jij de beelden al teruggezien? Ja, ik heb de beelden kort even teruggezien, één keertje. En uh, ja, hij zat met zijn linkerschaat teveel op de buitenkant. Uh, we dachten eerst dat hij een materiaalprobleem had. Dat er daar een bramer op zat of dat hij, dat hij niet goed sloot achterin in het klapmechanisme. Uh, maar dat zit eigenlijk allemaal in orde. Dus uh, we denken nu of dat hij op een riggeltje zat op het ijs. Dat hij daar uh, weggegleden is. Of dat, uh, dat hij gewoon te veel op de buitenkant zat. Zou het ook gewoon vermoeidheid kunnen zijn? Zou het daarmee te maken kunnen hebben? Uh, vermoeidheid heeft natuurlijk een rol uh, daarin. Uh, je zit ongeveer op 9 minuten. Dus je hebt al 9 minuten bijna op je maximale snelheid gereden. Uh, dat speelt zeker een rol dat je dan uh, minder cognitief bent, maar het mag eigenlijk niet. Uh, je moet het uh, 13 minuten vol kunnen houden. Het gebeurt ook bijna nooit met 10 kilometer. Nee, uh, het gebeurt heel weinig en uh, Bart is eigenlijk ook degene die eigenlijk heel weinig valt. Uh, binnen het er niet en bij het schaatsen eigenlijk ook niet. Uh, we hebben het één keer eerder gezien, maar daar waren we een beetje aan het testen. Maar uh, dit is echt onverwachts, je nou, had het niet verwacht. Je hebt al even kort met hem kunnen spreken, wat zei hij? Uh, ja, balen. Ja. Uh, daar zijn er weinig woorden nodig. Uh, ja. Balen. Nou, is het wel een seizoen waarin hij zijn neus aan het venster heeft gedrukt. Hè? Uh, EK, WK, Allround. Hij heeft uit mijn hoofd 9 en 10e, geloof ik. Ja, 10 uh, op het EK en 9 op het WK. Uh, ja, ook als hij nu valt, het seizoen is geslaagd. We hebben een topseizoen gehad. Uh, super gegeven zijn bij, de, bij het EK en het WK. En uh, ja, dit is uh, ja, een domper uh, als afsluiting van het seizoen. Maar, ja, het seizoen is wel geslaagd. Tot slot nog even kort. Jij bent zijn Nederlandse coach. Ben je dat volgend jaar ook nog? Hoe gaat dat door? Uh, nou ja, de gesprekken moeten nog uh, plaatsvinden. Maar uh, zoals het nu gaat, uh, gaat het hartstikke goed. En we willen in deze setting eigenlijk wel doorgaan. Uh, we hebben ook nog andere Belgen nu erbij. Dus het team wordt ook groter. En dan hebben we ook uh, echte trainingsmaatjes. Ook die uh, hier World Cups gaan rijden. Dus uh, het gaat hartstikke goed. En uh, don't change the winning team. Nee, en wordt België een, uh, een land om rekening mee te houden in Sochi... Uh, ja, laten we het hopen. Maar Sochi is nog niet ons doel. 2018 is ons doel. En uh, het gaat nu eigenlijk beter dan verwacht. En uh, ja, dan komt Sochi natuurlijk wel uh, ja, op een mooi moment. Maar misschien ook wel iets te vroeg. En dan nog even overeind zien te blijven. Ja, precies. Uh, Oké, okay. graag gedaan. Mooi is dat om te zeggen. Don't change a winning team als je pupil net onderuit is gegaan. Maar goed, Bart Swinks dus. Een talent dat in ieder geval... En daar gaan we nog absoluut weer meer van horen. Dat was Mark Otter, zijn trainer. Deze week viel er ineens een kaartje in de bus. Dan denk je, kind geboren, huwelijk, maakt niet uit wat, je maakt het open. En dan zie je dat het een kaartje is van Monique Kleinsman, die aankondigt dat ze afscheid neemt van het topschaatsen. Monique, uh, was dat een moeilijke beslissing? Nou, het was niet een moeilijke beslissing natuurlijk. Uh, schaatsen is mijn grootste passie. Dat heb ik met heel veel plezier altijd gedaan en mogen doen. Ja, dat is niet leuk dat je moet gaan stoppen. Uh, maar goed, de blessure die mij, mijn rug treft uh, is dusdanig groot. Dat ik niet meer op het hoogste niveau mee zou kunnen doen. Mijn doel was om dit jaar top 8 te rijden op een weken afstand van drie of vijf kilometer. Nou, dat gaat gewoon niet meer halen in de toekomst. Dus dan moet je gewoon heel realistisch zijn. En dan moet je zeggen, het was een fantastische tijd. En uh, ik ga verder kijken. En toch, hè, begin van het seizoen, toen zag het er gewoon goed uit. Uh, ja. Nou ja, goed, je ging bij die ploeg rijden, op eens op. Uh, dan denk je van, nou ja, wie weet, misschien gaat het dan toch een keer echt gebeuren weer. Ja, ik had er heel veel vertrouwen in. We hebben nu een hele goede ploeg, alles, uh, alles zag naar uit dat je gewoon een heel goed seizoen zou kunnen rijden. Achteraf heb ik eind augustus tijdens intensieve fietstrainingen gemerkt dat ik krachtsvlies had in mijn been. Maar goed, op dat moment denk je van dat is nog een stuk vermoeidheid misschien van de, van de combinatie van wat nieuwe trainingen. Maar vanaf september op het ijs uh, echt problemen met mijn rechterbeen, die aansturing klopte echt niet meer. Ik kon technisch niet goed schaatsen, ik kwam niet meer over. Ja, en we wisten niet zo goed hoe dat kwam. En na lang zoeken en werken aan de techniek en nieuwe materialen proberen... Uh, ja, toch is er een MRI gemaakt, want uh, het gevoel dat je af en toe door je voeten zakt... Nou goed, ik zag mijn beeld en ik denk dat klopt niet en uh, we, moeten, we moeten verder kijken. En uh, daaruit bleek dat ik helaas een, een afgebroken wervel had. Ja, en wat is het dan op dat moment? Is dat dan een gevoel van berusting? Van oké, okay, dit is dan wel het moment om te zeggen en nu is het definitief afgelopen? Nou, het was inderdaad een, een, een opluchting van, hè, er is een, een oplossing gevonden. Althans, er is een, een reden gevonden waarom het gewoon niet lukt. Daar ben je heel blij om en uh, in eerste instantie ben je wel bezorgd om je rug. Want het was een behoorlijk zware blessure en dat je uitval hebt uh, is niet niets. Maar gelukkig heb ik goede begeleiding en heb ik er alle vertrouwen in dat over vier maanden de breuk geheeld is. En hoop ik dat ik langzaamaan gewoon recreatief sport kan oppakken. Want dat wil je wel blijven doen? Ja, graag. Is het ook gevoelsmatig moeilijk om na zoveel jaren te zeggen van en toch stop ik er nu mee? Ja, het is, um, ik heb het met zoveel plezier gedaan. En het was echt uh, mijn lust en mijn leven, alles draaide om schaatsen. Daarnaast heb ik wel uh, een studie gehad, of een studie afgerond. En uh, heb ik een aantal uren uh, ben ik al werkzaam. Dus ik ben altijd al wel bezig geweest met een stukje maatschappelijke loopbaan. Maar sport, dat was, uh, ja, dat was mijn grootste ding. En ik wilde heel graag nog wel naar aankomend seizoen uh, kijken van hoe sta ik ervoor. En dan uh, een pad maken richting Sochi. Nou, dat was niet gelukt, dus dan moet je tevreden zijn met wat het was. En uh, gevoelsmatig uh, denk ik dat ik bevoorrecht was dat ik dit mooi mocht meemaken. En uh, ja goed, ik kan, ik kan gewoon genieten van de sport. Ik ben gelijk wel begonnen met het behalen van mijn trainingspapieren. Kijk. En uh, dat was voor mij een hele goede afleiding. En op die manier heb ik uh, geprobeerd uh, het goed van me af te zetten. Uiteindelijk dan toch nog weer een collega van uh, Johnny Rommel worden. Wie weet, ja. ja nee, maar heb jij plannen om, om ook gewoon in de topschaats op een gegeven moment... Uh, op het ijs, aan de kant van het ijs te staan? Nou, dat weet ik niet. Wat ik, wat, wat ik heel graag zou willen is dat je inderdaad een team zou gaan begeleiden. De randzaken eromheen, dus dan het sponsorgebeuren, de relatiebeheer. Dat lijkt me het, het allermooiste. Ik voel mezelf niet capabel genoeg om hoofdcoach te zijn zoals Renate Groenewold. Maar misschien is dat een Want stuk dat is jouw, ervaring. dat was jouw coach afgelopen jaar? Ja, samen met Peter Kolder. En uh, Ik denk dat het wel belangrijk is om, uh, om de jeugd goed te vertegenwoordigen. En uh, Het zou mooi zijn als je iets voor de jeugd terug kan doen. En dat de ervaringen die je hebt, dat je die kan overbrengen. En uh, Dat is dus de reden dat ik mijn trainingspapieren ben gaan halen. Zeg, ik even terugkijken op de carrière. Het zag er ooit zo mooi uit, zoveel ja. belovend uit... in de aanloop naar Turijn, naar ja. de Olympische Spelen. Ja. Ja, ja daar, en daar gebeurde van alles. Ja, eigenlijk was dat een beetje een droom die een nachtmerrie werd op dat moment. En daar vielen hele vervelende dingen vielen samen. En daar heeft het vrij lang nodig gehad uh, om daar overheen te stappen. Ik denk dat het uh, twee jaar nodig heeft gehad om conditioneel weer fit te kunnen worden. En ook tussen de oren was ik absoluut niet fris. En uh, daarna geprobeerd om die stijgende lijn door te pakken... Ja, maar goed. hoe moeilijk is dat? Want ik kan, me, ik, ik kan me jou ook nog wel eens hier in de katakombe herinneren. Dan was je weer je weer te plaatsen voor een Nederlands kampioenschap. Mm -hmm. Ging weer net mis. En iedere keer maar weer knokken, knokken, knokken ja. om maar weer terug te komen. Nou goed, het is, uh, als je een doel stelt, dan moet je alles daarvoor doen. En uh, ik vond het altijd nog wel realistisch om weer op het hoogste niveau mee te kunnen doen. En ik heb inderdaad moeilijke momenten gekend. Maar nou goed, ik vond het altijd een uitdaging om inderdaad op een moment dat niemand in je gelooft... om dan toch te denken van ja, ik geloof erin. Dus ik wil iedereen laten zien dat ik het kan. En uh, natuurlijk moet je goede mensen om je heen verzamelen. Uh, en die mensen hebben me altijd goed gesteund. En uh, dat is de reden dat je ook dat kan doen. Uh, op het moment dat je alleen staat en je hebt geen steun, ja, dan is het in een moeilijk moment heel moeilijk om je te gaan motiveren. Maar goed, de liefde voor de sport heeft het altijd overwonnen. En uh, ja, inderdaad een stukje doorzettingsvermogen. Heb je achteraf nooit gedacht, was het misschien maar allemaal veel geleidelijker gegaan toen in die periode? En had ik me maar gewoon niet geplaatst voor Turijn en was het misschien wel later allemaal gekomen? Nee, nee, dat zeker niet. Op dat moment, uh, ja, weet je, soms heb je invloed op dingen, soms heb je geen invloed. En in Turijn had ik niet invloed op alle randzaken om me heen. En uh, ja, dat heeft me toen wel de kop gekost. Uh, en ik... Uh... Ja, ik, ik denk dat ik er sterker van geworden ben en ik, ik zie het ook als een, uh, als, een, als een mooi iets dat je door tegenslag ook sterker bent geworden. Want even hè, want je bent daar ook gewoon ongenadig hard afgemaakt. Ja, maar daar heeft veel meer gespeeld en, uh, en ik hoop dat ik dat straks zou kunnen verwoorden in een boek. Okay. Dus ik, uh, ik ben een tijdspad aan het uitzetten uh, om, om inderdaad de, de ervaringen uit, de, uit mijn topsportbeleving, om die, die te gaan neerzetten. Ik denk dat ik daar uh, andere mensen best wel uh, misschien mee kan voorthelpen. Dus als het tijdspad klaar is, gaan we op zoek naar een schrijver en een uitgever. Maar ligt dus een tipje van de sluier. Als jij zegt dat speelde veel meer dan wat wij allemaal hebben gezien. Ja. Ja, het, geeft, het gaat wel in op hoe je om moet gaan met, met sporters. Ik zie het niet alleen in, in, in de schaatsport, maar in de breedte sport. Daar gebeuren zoveel, zoveel zaken. Je moet af en toe moet je mensen ook een beetje kunnen beschermen. En uh, dat zijn, zijn dingen die ik, uh, die ik wil gaan verwoorden. En uh, nou, dat heeft gewoon wat tijd nodig. Maar voor Sochi wil ik het klaar hebben. En het is dan met name de begeleiding, denk ik, waar je het dan over hebt. Want... Nou, of ja, ook de begeleiding. Collega's. Nee, nee, het is een... Want een... die kijkt nou bedachtzaam uh, nee, voor het, zich uit. Nee, het is, het, is een samen, het is een samenhang van heel veel randzaken. Kijk, op het moment dat je naar de Olympische Spelen gaat, uh, je bent daar als individuele sporter. Uh, goed, mijn team uh, was wat kleiner. Dus je bent als enige gekwalificeerd. Dus dan gaan ook allerlei andere dingen spelen. En, uh, Kijk, nu ik erop terugkijk, snap ik heel veel reacties van bepaalde mensen, begrijp ik heel goed. Die handelen volgens, uh, ja, zoals zij moeten handelen. En uh, nou goed, ik denk dat er af en toe nog wel wat winst te behalen ligt uh, om sporters te gaan beschermen. Hele gekke vraag misschien, maar zie jij parallellen bijvoorbeeld met wat er met Elma de Vries gebeurde op de afgelopen spelen in Vancouver? Nou, die goed. voelde zich eenzaam in die ploeg. Die zei van ja, eigenlijk hoor ik er helemaal niet bij. Nou, ik denk dat de, dat de ploeg, uh, ook in mijn geval, heeft de ploeg best wel zijn best gedaan om inderdaad alles goed voor je te regelen. Alleen, je, ja, situaties kun je niet altijd met elkaar vergelijken. Ik ken de situatie van Elmar de Vries niet, ik ken de situatie daar niet, ik kan daar niet over oordelen. Ik kan alleen oordelen over mijn eigen situatie. En, uh, maar goed, in sport gebeuren zoveel dingen. Je bent uh, best wel jong als je, als je aan topsport gaat beginnen. En uh, dan heb je een droom en dan wordt er wel eens... Uh, ja, op een vervelende manier met je omgegaan. En eh, ik wil daar mensen toch in de toekomst voor gaan behoeden. En, en dat toch... hoop ik te verwoorden in een boek, ja. Ja, en toch, hè, ondanks alles, je komt graag hier. Je komt ja. graag kijken nu ook uh, naar dit WK. Uh, ja. Net hadden we Annette Gerritsen uh, hier zitten. Ja, die, die, die, die popelt nog. Die wil eigenlijk het liefst meteen op het ijs staan. Ja. Hoe, sta, hoe zit jij nou hier? Nou ja, ik, uh, ik popel inderdaad. Ik kan natuurlijk weinig, uh, weinig sport beoefenen op dit moment. Ik ben beperkt tot wandelen en een halve fiets op een dag. Dus uh, je lichaam is gewend om zoveel uren te trainen. Dus dan ben je op dit moment wel, uh, ja... Je, je, je lichaam die vraagt om actie. En dat, uh, dat heb ik zelf ook. Ik, maar goed, je moet het accepteren. En uh, dat zit allemaal tussen de oren. Dus als je tegen jezelf gaat zeggen van ja ik wil graag fietsen, ik wil graag fietsen. En ik wil graag buiten trainen. Ja, en, en het kan niet. Dan, dan help je jezelf niet. Dus uh, ik, ik hou me gewoon goed aan mijn behandelplan. En uh, dat is het voornaamste. Johnny, Johnny Rommel, ken jij dat gevoel? Dat, dat gevoel dat je popelt, dat je eigenlijk toch veel liever gewoon in actie wil komen, in beweging wil komen? Nou, bij mij was het wel zo dat ik, dat ik, ik was klaar was met mijn carrière. Het was een beetje op, hè? Ja, bij mij was het gewoon... Uh, ik wist gewoon van... Ja, het is, het is, het is nu klaar. Het is, uh, ik kon geen pijn meer leiden in een wedstrijd. Uh, en toen kwam ik er wel achter, dat was oktober 2006. Had ik de hele zomer nog getraind. En toen dacht ik van, als ik een drie kilometer rijd... en ik heb na twee rondjes... Uh, begin ik al te, te letten of dat ik pijn in mijn benen heb... dan gaat het niet werken. En uh, ja, dan moet je de conclusie trekken. Het is mooi geweest en klaar. Alleen, ja, sport is nog steeds prachtig om te doen. Uh, ik probeer ook uh, wel een paar keer in de week wat te doen. En soms met de jongens wat mee te doen. Maar dat is puur om mijn eigen plezier. Nou, jongens, we worden een beetje nerveus. Hè, want we gaan op de stoel uh, langzamerhand heen en weer schuiven. Monique Kleinsman, succes in ieder geval met uh, de carrière na de carrière. Dankjewel. Johnny, jij blijft nog even hier zitten. Want we gaan nu kijken en luisteren naar de ene en laatste rit. Sabas en Erben. Er staan twee Friezen in de baan. Uh, twee mensen die zich dus wel thuis uh, voelen hier in uh, of In uh, Het publiek begint een beetje te klappen op uh, de boarding rond de banen rond de baan, rond de bochten, en op die manier wordt de spanning een beetje opgebouwd voor de finale. De laatste twee ritten van de 10 kilometer, we hebben er heel lang op moeten wachten, maar nu uh, wordt het dan zeer interessant, en wat voor tijden zijn er, mogel zijn er mogelijk, want nog steeds staat die 13-12-66 van Jonathan Cook op de borden als snelste tijd. Twee ploeggenoten tegen elkaar, Jorrit Bergsma en Bob de Vries, allebei rijdend voor de ploeg van Jillet Anema, die bam-schaatsploeg, die marathonploeg, die uh, toch wel de lange baanwereld een beetje heeft opgeschud. Zo in de laatste jaren. In ieder geval op deze langste afstand. Op de 10 kilometer. Jillet Anema Erben baalde er gisteren van. Dat Jorrit Bergsma en Bob de Vries tegen elkaar rijden. Het gevaar ligt op de noer dat ze elkaar te veel gaan afmatten. Kun je dat? Je, kun je je dat voorstellen? Dat kan ik me zeker voorstellen. Maar ik denk dat uh, uh, Jillet. Die, die, die zegt dat, dat ook heel hard. om juist daarvoor te zorgen dat dat niet gaat gebeuren. Dat is echt een. Uh, een hele psychologische coach die, die overal rekening mee houdt. Maar hij vindt het soms wel heel moeilijk om deze, deze twee jongens in bedwang te houden. Ze zijn vertrokken voor de 10 kilometer. Joris Beresma, de nummer 2 van het Nederlands kampioenschap op de 10 kilometer. Achter Bob de Jong en regerend Nederlands kampioen op de 5 kilometer. En Bob de Vries die voor het seizoen in Insel tweede werd op de 10 kilometer na Bob de Jong. Dat wel een beetje dankte aan het feit dat Arjen van der Kieft geen transponder droeg. Die werd namelijk eigenlijk tweede, maar werd gedisqualificeerd. En uh, wat kunnen deze twee... Oeh, ploeggenoten. Ja. Bob de Vries moet gelijk gaan oppassen dat hij uh, niet al te vaak met zijn linkerschaats... op het stuk over de lijn heen gaat. Dat deed hij namelijk sowieso één keer... Twee ja. keer of één keer mag, wordt door de vingers gezien. Maar als hij het een tweede keer doet, dan uh, wordt het problematischer. Dus hij moet op gaan passen. Want Bob de Vries erbij, rijdt heel erg breed, ja, altijd. Hè? Bob de Vries rijdt heel erg breed. En als je dat in de eerste ronde nu al, al twee keer bijna overheen gaat. Ik zie hier de scheidsrechters voor ook staan. Die kijken heel aandachtig naar. Hoe Bob, hoe Bob de Vries gaat Laten We hopen dat hij zelf ook door heeft. En dat hij gewoon keurig in die baan gaat blijven. De eerste ronde zijn nu. Een rondje 30-7 van Jorrit Bergsma. Dat is zijn eerste volle rondetijd. 30-7. En daarmee is hij sneller dan Jonathan Cook was. En hij ligt een paar tiende voor op het schema van Jonathan Cook. Deze Jorrit Bergsma. Die de schaatswereld toch wel verbaasd door. Op 3 december van 2011 van het vorige jaar. Dit seizoen dus. Door hier 12, 50, 33 te rijden bij de Wereldbekerwedstrijd. De tweede tijd ooit gereden hier in TIAF. En Jorrit Beresma ligt nu na 12, 1200 meter aan de leiding. Komt door in 137 37, 37. Rondetijd 30-9. Hij bouwt de 10-kilometer-ermen dus zo op met rondetijden. Hoog in de 30 seconden. Vind je dat goed? Ja, dat zal hij ook wel moeten. Want hij denkt dat hij zo lang mogelijk 30 moet blijven rijden. En geen. Niet... Te vroeg al in die 31 te rijden. Als je een tijd wil rijden van rond die 12,50, natuurlijk wel een ongelooflijk snelheid. tijd. Het ijs was er nog heel erg snel. Maar goed, het is een WK en dit is de belangrijkste wedstrijd. Dus hier moet je misschien ook wel boven zichzelf uitstijgen. Het initiatief in de rit ligt op dit moment bij Jorrit Bergsma. Met weer een ronde uh, de 30 hoog, boven de 30,5 seconden, 30, 7. In dit geval Bob de Vries, 31 rond. Verschil op de kruising tussen de twee ploeggenoten is toch al wel behoorlijk. Nou, dat is toch zeker een meter of 20. Het verschil tussen Jorrit Bergsma, die de buitenbocht is ingegaan... en Bob de Vries, zijn, uh, zijn 27 jaar oude ploeggenoot uit Houle, die in de binnenbaan op dit moment... Het rijdt uiteraard door de binnenbocht wel ietsje dichterbij is gekomen. Maar Erben, het is toch echt het initiatief voor Jorrit Bergsma? Hij ah, heeft zeker het initiatief. Hij rijdt nu een rondje 30-9. Bob de Vries rijdt nu ook een rondje 31-0. Ze rijden bijna dezelfde rondetijden, maar het afstand is best wel groot. Ze kunnen niet van elkaar profiteren. Jorrit Bergsma gaat naar die binnenbaan toe. Bob de Vries naar de buitenbaan. Maar hij gaat, Jorrit Bergsma kruist ruim 10 meter over Bob de Vries heen. En Jorrit Bergsma nu in die binnenbaan uh, met vanuit de kruising geredeneerd twee binnenbochten. In dat rondje kan hij dat verschil dus alleen maar groter maken. En hier komt Jorrit Bergsma weer aangesneld. Komt hij door naar 2400 meter in 309,83. Betekent dat hij het verschil met Jonathan Cook heeft opgebouwd naar 1 uh, seconde en 8 tiende van een seconde. Want in deze fase van de 10 kilometer zat Jonathan Cook in de 31 laag en later rond de 31,5 seconde. En dan pak je toch steeds snel wat tiende bij. Ja, ja. Maar als ik even aan de andere kant kijken, naar die tijd 12,50 die hij die, die begin november heeft. En ik pak even het baanrecord erbij van, uh, van, uh, van Sven Kramer, ja, dan ligt hij daar toch wel redelijk op achter. Wat ligt hij nog een seconde of vier. 4 ligt hij achter op het barenkoor van, de, van de Sven Kramer. Dat is toch wel een klein beetje een richttijd waar we naar moeten gaan kijken. Dat uh, is een hele snelle tijd van 12.49.88 gereden bij het WK Allround van 2007. 11 februari alweer 2007. Maar misschien is dat wel veel te snel om uh, daarna te kijken. In ieder geval komt Jorrit maar nog steeds met voorsprong. Uh, uh, daar weer de bocht uitgereden rijdt hij met voorsprong over het ijs. Die mooie brede slag van de Nederlands kampioen. Ook op natuurijs toen hij daar uh, bij hij kwam achterstevoren, kort voor de finish draaide hij om, achterstevoren kwam hij over de streep, prachtig NK was dat. Afgelopen ronde op deze 10 kilometer ging weer in 30,8 seconden, hij houdt hem ja, heel regelmatig hoog in die 30ers. Hij rijdt hartstikke goed, maar ik denk niet dat hij vandaag achterstevoren over de finish heen komt, omdat Bob de nog in de rit na hem... Hem, hem, hem zal moeten rijden, maar ga toch even kijken naar het barenkoor. Als ik kijk naar het barenkoor, dan zit hij daar misschien wel 3-4 seconden op achter. Maar dan moet je kijken naar die rondetijden. Die rondetijden van, van Sven Kramer was in deze ronde 31-1. En, en Jorrit Bergsma rijdt nu een rondje 30-8. Dus hij komt dichter in de buurt van het Barenkoor. Dus hij gaat hier echt een tijdrijden dik onder de 12.50 als hij zo doorgaat. Hij rijdt hem in ieder geval uh, redelijk vlak. 13.05. zien we trouwens op een klein wit briefje. 13-05 een klein wit briefje dat uh, uh, zijn coach Jilet Anema uh, naar hem toe hield gekeerd. Op het moment dat hij er langskwam. Jilet Anema heeft dat briefje trouwens weer ingeleverd. Bij een paar assistenten die aan de andere kant van de boarding staan. Ik ben benieuwd wat er dadelijk op komt uh, te staan. Maar 13.05 was dus in ieder geval blijkbaar het schema waar Jorrit Bergsma in de ogen van Jellet Anema op dit moment oprijdt. Maar Jorrit Bergsma die dacht van 13.05 vind ik een mooie tijd. Ik versnel nog even, want in de afgelopen ronde was hij weer twee tienden sneller. Hij is op weg dadelijk naar de 4400 meter door de buitenbocht daar weer heen. Er zijn al wat mensen in dat vak, dat staafvak daar, die proberen om de weef mee te laten gaan. Maar dat mislukt nog. En hier komt Jorrit Bergsma weer aangesneld richting die 4400 meter. Wat is de ronde tijd nu? 30.6 30 Heel netjes, heel netjes en de voorsprong is al opgelopen na vijf seconden ten opzichte van Zonne Ja, en, het, en, het, en, het, en het voorsprong, de achterstand op het Barenkoop wordt steeds kleiner, want... Sven Kramer reed hier in deze ronde 31-2. Dus het verschil bij de bakel is nu nog drie seconden. En als ik hem zie rijden, is het een prachtige stijl. Die jongen rijdt geen meter te ver. Hij rijdt heel dicht langs die blokjes bij iedere bocht weer. En zit een prachtige kadansen. Hij gebruikt zijn lichaam mooi. Hij heeft een mooie zijwaarts afzet. En dan komt weer een volgende rondetijd aan. 30,5 seconden. Een tiende sneller dan de vorige ronde. 6, 14, 25 over de 48 meter. Dan is hij dus drie seconden langzamer dan dat baanrecord van Sven Kramer. 12, 49, 88. Een, deze stilist, deze hele mooie... Ja, het is echt een schaatsenrijder. Je moet dat ouderwetse woord erbij gaan pakken. Want zo mooi gaat hij daar, zwiert hij daar over de baan Pieter Muller kijkt toe op het rechte stuk en er ziet iemand langskomen waarvan hij denkt zo deze jongen kan schaatsen ja dat kan Joris ja, Bergsma afgelopen ronde weer en een halve seconde een ronde 30 ,5, 5 dat is een fantastische ronde en hij pakt weer tijd terug op dat op de baanrecord van Sven Kramer dat lichaam zit helemaal vlak hij heeft geen, geen luchtweerstand, hij heeft het heel mooi diep. En hij zwaait zo mooi met het lichaam heen en weer. Hij gebruikt zijn lichaam. Prachtig in die, in die, op de rechte. En die bochten die zijn zo vreselijk efficiënt. En het ziet er soepel uit hoor. En als ik dan kijk naar Bob de Vries. Die toch al ruim 100 meter achter ligt. De mond al wagenwijd open. Jorrit Beresma komt erop weer door. Weer een ronde tijd. Hij versnelt. Een ronde 30-4. Ja. Dit is echt een fantastische race. Ja en dat uh, briefje. Dat is misschien, heeft misschien wel een verkeerde tijd gehad. Dat briefje van Jelit Anema. Die 13.05. Want dat baanrecord komt meer en meer in het zicht. Jelit Anema die zich trouwens in deze ronde even bekommert. Om uh, Bob de Vries. Ja. Die komt nu de kruising pas opgereden. Maar wij kijken naar Jorrit Beresma. Die komt daar in de werd het rechte eind alweer opgereden. Op weg naar de volgende 6. doorkomst. De 6 kilometer. 74406. Het schema van het barenkor. 74570. De doorkomsttijd van Jorrit Bersma. Ronde 34. Dat barenkor. Erwin Sven Kramer, jouw grote vriend, moet zich zorgen gaan maken. Moet zeker zorgen maken. Want Sven Kramer reed in deze ronde 31-1. En het verschil met het barenkor is nog maar anderhalve seconde. En ik ga even terug naar de tijd wanneer Sven Kramer dit barenkor reed. Dat was de eerste keer dat die wereld. Kampioen werd in 2007 in een full-tial. En toen dacht iedereen: die tijd gaat nooit meer, meer, meer verbeterd worden. Maar ik denk dat er vandaag verandering komt: ronde 34. 34. 30, 4, Jorrit Werksma, 8, 16, 12. Hij nadert en nadert. Het is nog 1 seconde en een tiende van een seconde zijn achterstand op dat barrecord En die snelheid zit er nog steeds goed in. Hij glijdt nog steeds mooi over dat ijs. Door die buitenbocht voert hij dat tempo weer op. Als je de kans krijgt om in zijn gezicht te kijken dan zie je ook die geconcentreerde blik. Arm weer op de rug, rechts, links, rechts. En dan komt hij op weg naar de achterzester, meter. meter tijd Weer 30,5 seconden. En het zijn nog maar 16e, Erben, 16e van de seconde. Dit was weer en Sven Kramer reed hier weer een rondje 1 in. Kijk even verder naar het schema, het barenkoor-schema van Van Sven Kramer. Hij reed zometeen nog één keer een rondje 31 en ging hem daarna afbouwen. Hij ging hem afbouwen naar rondjes 30 laag en zelfs de laatste ronde van 29-1. Dus... Hij zit er achter op het schema. Hij ziet er hartstikke goed uit. Maar hij moet ook wel deze ronde blijven rijden. En die 12.49.88 12, is trouwens ook de snelste tijd die er ooit gereden is op een zogenaamde laaglandbaan. Op een ijsbaan behalve Calgary en Salt Lake City. Dus wat een tijd is Jorrit Bergsmaal op dit moment aan het rijden. Jilet Anema die op dit moment ook weer met zijn vuisten naar beneden slaat. Die zijn trainingspak al half open heeft gera ge geritst. Hij heeft het warm warm van de spanning. Want Jor het bergsma Ik ja, is deze met een magistrale een, er race. Zat de, er zat de vorige ronde nog 18e onder boven het barenkor. En deze doorkomt. Sven Kramer reed een rondje 31-2, Hij rijdt een rondje 30-7. Hij zit 5.13e, boven het barenkor. Maar vanaf nu ging Sven Kramer versnellen. Dus vanaf nu. ...zal ook Jorrit Bergsma moeten versnellen. Eens kijken of hij daarin gaat slagen. Want Kramer was inderdaad destijds in 2007 uh, vanaf de 8 kilometer weer terug in de 30ers. Daar komt hij aan. Uh, 10-18-78 het schema van het maanrecord. En Jorrit Bergsma doet de 8 kilometer in 10-19-19. Hij verliest nu een tiende ten opzichte van Sven Kramer in deze ronde. Maar Jorrit Bergsma houdt die rondetijd in de 30ers. Ja, inderdaad. Maar het gaat nu wel moeilijk het lichaam schudt schud met heen en weer. Hij heeft zo wel een gelukje. Ja, en dan ziet je het adem maar open. Je het maar wijst vooruit. Want daar rijdt Bob de Vries nog een kleine 100 meter voor hem. Hij heeft een richttijd. Hij kan ergens heen rijden. Ja, Bob de Vries gaat de bocht in. Jorrit Berstad komt de bocht uit. En vanaf de volgende ronde kan hij daar naar kijken. En dat is lekker. Dan kun je heen rijden. Dan kun je versnellen. Weer een rondtijd. 31-0. Ja, dan gaat verliest hij nu weer een tiende. Ja, ja, ja. Hij verliest weer een tiende. En hij is een halve seconde langzamer. Hij in het marathonwereld is het normaal dat je iemand uit het peloton laat wachten. En dan zijn ploeggenoot mee mag nemen om een ronde voorsprong te pakken op de rest van het peloton. Maar Bot de Vries zal nu niet wachten. Bot de Vries is aan het afzien. Heeft het vandaag niet op de 10 kilometer. Jorrit Bergsma is aan het afzien. Maar heeft het absoluut wel op de 10 kilometer. Want er komt hij in de verte alweer aangereden. Naar de 8800 meter. Kramer had hier destijds 11, 20, 23. En daar zit hij nu wel. 1 seconde en 2 tiende boven hebben met een 31. Ja, 31-2. Hij gaat nu echt te zuur hoor. En het, en het gaat moeilijk. Het hoofdje gaat nu een beetje te ver naar beneden. Hij is echt, echt vermoeid. Maar hij heeft nu wel... Bob de Vries rijdt nu nog maar 60 meter voor hem. Dus ik denk dat hij vanaf nu daar echt naar gaat kijken. Hij gooit het ritme door die buitenboord nog één keertje omhoog. Want dat moet ik wel. Als hij dat banen wil rijden, moet hij nu versnellen. Hij komt de bocht uit. Hij gebruikt zijn aardbeer nog twee slagen erbij om het ritme hoog te houden. Om te blijven versnellen. Maar het hoofd schudt heen en weer. Het wordt zwaar. Het wordt heel zwaar. Het wordt zo zwaar dat hij nu een rondje 31-7 rijdt. Een baarrecord zit er dan toch waarschijnlijk niet in. Want nu verliest hij in één keer weer ook 1 seconde en 3 tiende van een seconde. Maar hij rijdt toch een magistrale 10 kilometer weer. Hij doet het toch weer hartstikke mooi. Net zoals hij het al deed in december van dit jaar. Toen reed Kramer ook mee. Die eindigde in de achterroede. Die liet die 10 kilometer lopen. En nu is Jorrit Bergsma misschien nog wel op weg om in de laatste anderhalve ronde... Bob de Vries te gaan dubbelen. Die is doorgekomen en moet nog twee ronden. En hier gaat Jorrit Bergsma zijn laatste ronde in. Ja, die rijdt nu een rondje 32-0. Jorrit gaat behoorlijk stuk in die laatste rondes. Hier kan zo meteen Bob Jong misschien de winst pakken. Hij gaat geen baan door. Dat gaat hij niet rijden. Maar hij gaat wel een tijd onder de 13 minuten rijden. En dat is onder deze omstandigheden echt fantastisch. Want het is maart, laat maart. Het is prachtig weer buiten. Maar mooie topsport binnen op een afstand die ter discussie staat. Maar als de echte grote toppers in actie komen, gaat het publiek staan. Staan voor Jorit Bergsma. Die hier aankomt gereden. En de snelste tijd neerzet op 12,57,71. Prima tijd gereden door Jorit Bergsma. 12, 57, 71 is de zevende tijd ooit gereden hier in die half. De Dat zat er dan toch niet in. Maar hij heeft ons wel vermaakt met een schitterende 10 kilometer. Bob de Vries heeft het niet vandaag. De nummer 2 van het vorige wereldkampioenschap afstanden van de 10 kilometer gaat vandaag niet op het podium eindigen. Want hier komt Bob de Vries over de streep gegleden nu al de vierde tijd. 13, 25, 74. Jorrit Beresma aan de leiding. Jonathan van Koek staat tweede. Borits Rijder staat derde. En wij gaan ons opmaken zo voor de grote apotheose de finale. Bob de Jong tegen Howard Bukkou. Het gaat verder met uh, Jannie Romme. We hebben ademloos zitten kijken, Jannie. Zeker het begin, nou, laten we zeggen, eerste t, twee derde van deze race. Nou, het was tot, uh, tot zeven ronden voor het einde. reden reed hij natuurlijk vreselijk goed. En, uh... Ja, terecht. Uh, Urban, die, die haalde de, de vergelijking met baanrecord naar voren. En toen had hij de, de, de, de mogelijkheid inderdaad dat te eindigen. Alleen Sven die versnelde naar het eind toe. En uh, ja, dat is heel knap als je dat nog kan na uh, zoveel rondes hard rijden. En uh, Jorrit die heeft gewoon uh, gegokt Aflopend schema op een gegeven moment. He, op, op, uh, op, op 12:50 en, en ge, uh, geprobeerd. Maar de laatste 7 ronden was net even te zwaar. En ik denk dat daar inderdaad ook een opening zit voor, uh, voor Bob de Jong om daar straks uh, onder te duiken, Want ik denk wel dat, dat Bob nu denkt van... ja, dit kan ik ook. Moet je eens kijken daar. dan ligt hij op de kussens, uh, Jorrit Bergsma. Hij is wel helemaal leeg gereden, Maar dat moet ook op zijn WK. Als je een WK rijdt, uh, moet, je, moet je vol alles geven. Klaar, moet je eruit halen wat erin zit. En hij heeft er alles uitgehaald wat erin zat. En uh, ja, ik, ik denk nu moet je alleen afwachten. En, uh, en kijken wat er gebeurt. Zoals dus hij dat eerste deel van die race reed. Hè, dan kan ik me voorstellen, dat is de droom van een coach. Als, als een rijder zo mooi gelijkmatig... Er zit nauwelijks een tiende verschil in de ronde. Ja, super, super stabiel. Kijk, uh, ja, het was een klok, zoals die re. En, en dat is gigantisch mooi. En zo moet je met 10 kilometer rijden. We gaan kijken naar een man die het ook kan. Bob de Jong staat in de baan. <laughs> Terwijl Robert ja. Bukkou. Ach man, prachtig. In mooie 19, race, de uh, laatste race. In 1997, toen zat ik op de school voor de journalistiek in, uh, in Utrecht. En toen reed Bob de Jong al in Warschau mee. En werd hij derde op de WK op de 10 kilometer. En daarna, als hij erbij was, altijd op het podium... Na die derde plaats volgde een tweede, een eerste, een tweede, een tweede, nog eens een eerste, en een tweede, een eerste, twee keer een derde. En vorig jaar in Insel gewoon weer een eerste plaats op de wereldkampioenschappen afstand. Bob de Jong vier keer wereldkampioen, net als een Johnny Romme. Dus Bob de Jong kan vandaag met een eventuele vijfde wereldtitel wat dat betreft geschiedenis schrijven op de 10 kilometer. Tegen Hoba Bukku, die gisteren de 5 kilometer liet lopen, want hij was ziek, hij had last van de pollen. was niet helemaal lekker, eens kijken wat hij vandaag kan de dag na die pollen. Ziekte de arm op de rug bij Owa Bukou, Hij neemt het initiatief. De eerste doorkomst hebben we hier. De eerste ronde. Maar dat is de ronde met de start inbegrepen. Doorkomsten 34-62-35-41. Eh, Bukhoe kan op de kruising nu even lekker mee met Bob de Jong. Als twee marathonschaatsen zijnde achter elkaar. Bob de Jong passeert daar weer. Jellet Anema. Die krijgt het warmer en warmer. Want die moet nog weer een klein kwartiertje inmiddels op de kruising staan. Want ook Bob de Jong is natuurlijk een pupil van Jellet eh, van Anema. Komen ze weer. Aan. Ik zit trouwens te kijken, ik vraag me af. oh ja, daar staat Jarlape. Er staat toch ja. nog één Noor inderdaad op de kruising. Die zocht ik even. En Hoa Bukko legt de eerste volle ronde af. Er ben in een 31-rond. Ja, en Bob de Jong rijdt een rondje 30-9. Die heeft meteen dat schema te pakken van die rondjes. rondje 30 -9. Dat kan Bob de Jong ook als geen ander. Het voordeel wat Bob de Jong heeft ten opzichte van Jorik Bergsma is dat ...Haven Bukko lekker met hem meerijd. Die eerste ronde. De eerste ronde heeft Bob de Jong in ieder geval een rit. En ik moet zeggen dat Jorrit Bergsma het vanaf het begin af aan meteen al alleen moest doen. Want hij moest meteen, liet Bob de Vries het eigenlijk al wel een klein beetje lopen. Ze dus gaan gelijk op naar de 1200 meter. En Bob de Jong komt nu door in een rondje 31-1. Daarmee verliest hij twee tiende ten opzichte van Jorrit Bergsma die toe zit te kijken. Aan de andere kant, zeg maar bij de start van de 500 meter, zo'n beetje gezien. Pak half open, zweetshirt is te zien. En nu gaan we dan verder kijken hoe die race van Bob de Jong zich gaat ontwikkelen ten opzichte van die 12-57-71. Die Jorrit Beresma had. Jorrit Beresma kwam er straks bij de 1600 meter door in 2-08-11. En hier komt Bob de Jong, die is langzamer. 2-08-63, rondetijd 31-1. Levert die ook er een 14 in ten opzichte van Jorrit Beresma? Ja, inderdaad. Uh, maar Bob de Jong kan heel goed regelen. Hij weet precies dat hij gewoon in de buurt moet blijven van dat schema. Hij wil deze rondes nog gewoon optimaal profiteren van Harvard Ook op deze kruising kruipt hij mooi achter de noord. Heeft hij gewoon gratis energie. Mag hij gratis meerijden op de bagage dragen van Harvard Dat is allemaal, allemaal energie die je zo meteen nog moest gebruiken... Om in die laatste rondes. Want hij weet namelijk als ik in de buurt blijf van dit schema dan kan ik in die laatste rondes, daar kan ik mijn winst pakken. 30-8 in de afgelopen ronde voor Bob de Jong. Daar pakt hij dan alvast weer even een tiende terug. Ten opzichte van Jorrit Bergsma. Deze steer, lange afstandsspecialist. Liefhebber ook gewoon. Hij vindt het mooi. Dat schaatsen. En hij kan het nog altijd heel goed. Hoe ouder hij wordt, hoe beter die wordt, ben je wel eens geneigd om te denken. 35 jaar. Deze Bob de Jong die daar het rechte eind voorop komt gereden. En ben het verschil met Hoa Bukku is het is gegroeid en gegroeid en gegroeid. Ja, dat gat is denk ik nou een metertje of denk ik 20. Want Bob de Jong komt door in een rondje 30-9. Haverbrocken nu in één keer in een rondje 31-7. Dus ik denk dat Haverbrocken nu echt, echt uh, Bob de Jong laat rijden. Maar dan heb je toch mooi eventjes 2,5 kilometer met elkaar op kunnen rijden. Maar had Bob de Jong dat liever niet wat langer willen hebben? Misschien wel, maar goed, ik denk ha, als, het, als het in de tegenstander gewoon niet goed is, dan heb je die eerste 2,5 kilometer. Nu moet hij 7,5 kilometer helemaal alleen rijden. Want het gat wordt nu heel snel groter. Met deze doorkomst is het gat denk ik al wel een metertje of 40. Daar komt Bob de Jong weer aan. Rondetijd 30-9. Terwijl ik het idee heb dat er ergens achter ons een deur open staat. Want er komt in één enorme koude lucht om ons heen. 30-9 afgelopen ronde voor Bob de Jong. Dan verliest hij weer 2 tienden. Het gaat een beetje heen en weer. Het schommelt een beetje. Het verschil is 77 honderdste van een seconde. In het nadeel nu even van Bob de Jong, die aan de overzijde de buitenbocht weer eh, ingaat. Bucko past de binnenbocht in van Bucko of Bob de Jong niets meer te verwachten. Nee, want die halver Bucko reed een rondje 31-8 in de voorgrond En dat vind ik dan toch wel jammer. Hè? In mijn ogen is dat een hele goede rijder En die zal toch eens een keertje door een goede coach onder handen genomen moeten worden. Misschien kan zo meteen Gianni Romme daar wel iets over zeggen. Want Gianni Romme, misschien wil Gianni Romme halver Bucko wel eens een keertje beoordelen. want hij rijdt nu weer een rondje 31.7. En Harvan Bukkel doet gewoon niet mee op deze 10 kilometer. En Harvan Bukkel is wel een groot talent van 25 jaar daar uit Noorwegen. Laten we niet vergeten, is al een keer wereldkampioen geweest op de 1500 meter. maar met toch ook op de 10 kilometer wel eens op het podium gestaan. Maar deze 10 kilometer doet hij niet mee tegenover Bob de Jong. Die hier weer doorkomt in de rondetijd van 31.0. 16 rondjes nog te rijden heeft. 3600 meter heeft afgelegd. Maar wel het uh, verschil met Jorrit Bergsma ziet oplopen naar boven. De seconde. 1 seconde en 800ste van een seconde. Als we kijken naar Bob de Jong, dan zien we een geconcentreerde blik. Als je zo onwaarschijnlijk naar hem kijkt, heeft hij de boel allemaal nog wel onder controle hebben. Wetende dat hij in de slotfase zou kunnen toeslaan. En dat heeft Bob de Jong ook. Want hij blijft rondom dat schema rijden van, van, van Jorrit Bersma. Dat is ongetwijfeld ook gewoon, ook gewoon de opdracht. Hij rijdt nu weer een rondje 1 2. Hij verliest wel iets op het schema. Maar de aansluiting blijft er. En hij weet die laatste drie ronden van tot 4. 8400 meter bleef Jorrit Bergma gewoon op het barenkoor zitten van Sven Kramer. Wat 1249 is. En in die laatste vier, vier ronden vloeit ten opzichte van het schema. Waar Sven versnelde, maar Jorrit Bergma verzwakte... Eh, ongeveer 8 seconden. Ja, toch uh, verloor Bob de Jong in de afgelopen ronde wel 16, uh, dus wel, uh, wel redelijk wat. Eens kijken hoe dat nu is na de 4400 meter. 31 rond voor uh, Bob de Jong, die dat gevaar misschien ook wel heeft gezien. In ieder geval weer eens gaan versnellen. Wel weer 14 erbij. Ja. Het verschil dus nu 2 seconden ten opzichte van uh, Jorrit Bergsma. Aan de overzijde gaat hij daar weer uh, langs Jeleth Anema. Die even moest oppassen, want die ging bijna onderuit zo'n beetje via de boarding, maar staat gelukkig nog uh, op zijn benen. Kijkt Bob de Jong als het waren na in die bochten. Probeert misschien ze nu en dan nog wel eens een keer wat te roepen. Maar dat is nu echt niet mogelijk in Tijalf. Want dan kom je echt niet over het geluid van al die toeschouwers heen. Bob de Jong heeft 4800 meter op zitten. En is terug erben in de 30-9. 30-9 inderdaad. En dat is een goede ronde voor Bob de Jong. Bob de Jong is echt een rijder. Die wil altijd de eerste 5 kilometer doorkomen. En dan in die tweede 5 kilometer. Daar wil hij toeslaan. En als ik hem zo zie rijden. Dan zit er nog heel veel ontspanning in die slag. Hij kijkt naar zijn coach. Hij ziet, hij ziet dat het goed is. Hij, hij weet dat hij de aanvleiding heeft met het schema van Joris Bergsma. En hij wil nog eventjes 3, 4 wachten En ik denk dat hij dan gaat versnellen. Kijken of dat gaat uitkomen. In ieder geval is hij hier na 5200 meter. 30, 7. Verliest dan weliswaar weer twee tiende van een seconde ten opzichte van Bergsma. Maar versnelt ten opzichte van de eigen, uh, het eigen schema. Zouden het de vooraanval misschien wel kunnen gaan noemen. Op die manier kunnen gaan omschrijven. Maar houdt Bob de Jong dat in ieder geval vol in de resterende fase van deze 10 kilometer. Als hij daar weer door de buitenbocht heen gaat. Hij heeft een hekel aan verliezen, Bob de Jong. Ook al is het, zei hij deze week tegen een ploeggenootje. Dat maakt me niet uit, ik wil gewoon zelf winnen. En ik wil dus ook winnen vandaag van Jorrit Bergsma. 5600 meter heeft hij afgelegd. Maar hij gaat toch weer terug naar de 31ers in deze fase van de wedstrijd. En verliest dus wel weer 16e ten opzichte van Jorrit Bergsma. Dit was een minder rondje, Erben. Dit is inderdaad een minder rondje. En dat uh, geeft de coach op de kruis dan ook meteen door... Hij gaat nu weer de binnenbocht in en dan gooit het ritme wel weer een klein beetje omhoog. Hij probeert het armpje er actief bij te houden, zodat hij dat ritme kan gebruiken om extra snelheid te genereren. Het hoofd schudt wel een beetje heen en weer. En dat kan ook wel weer iets tegen betekenen. Dat Bob de Jong het alles ergens halverwege in de richting, Dat hij moeite heeft om de aandacht erbij te houden. Dat hij echt zoekt naar een bepaald ritme. Hij rijdt nu weer een rondje 30. Dus hij heeft misschien het ritme, -ritme gevonden. Wel weer terug in de 30ers. Ja, ik kan me inderdaad herinneren dat hij ooit tijdens een 10 kilometer, was volgens mij zelfs het Olympisch kwalificatietoernooi voor Turijn. Dat hij bij het oprijden van het rechterstuk in één keer omhoog kwam. Alsof hij uit een soort trance ontwaakte. En dacht. waar ben ik eigenlijk? En toen in één keer dacht: oh ja, ik moet door. En dat was toch de kwalificatiewet voor de Olympische Spelen die hem uiteindelijk het Olympisch goud brachten daar in Turijn in 2006. Bij de vorige Spelen was daar het brons. En nu neemt hij het qua tussentijden op tegen Jorrit Bergsma. Maar verliest hij weer een halve seconde ja. in de afgelopen ronde. Hij heeft de 6400 meter op zitten. Vier seconden, Erben. Dan moet hij dadelijk een hoop gaan goedmaken in de slotronde. Ja, hij moet inderdaad vier seconden. Dan wordt het verschil nu toch wel erg groot. En ik zag net ook zo'n coach. Die stond te schudden op, op, op, op, de, op de kruising van... Dit gaat niet goed, dit gaat niet goed. Maar ja, we praten hier natuurlijk wel over Bob de Jong. Bob de Jong, een man met 15 jaar lange topspurt ervaring. En als er één iemand een schema kan rijden, dan is dat Bob de Jong. Hij heeft ook bijna alle wereldkampioenschappen afstanden gereden. En is terug weer in de 30ers. Hij is nu met de ronde tijd 30-6 weer aan het versnellen gegaan. Wel weer een tiende langzamer dan Jorrit Bergsma was. Maar hier begon ook Jorrit Bergsma tijd te verliezen. Want hij ging in deze ronde van 30-5 naar 30-7. Bob de Jong komt daar aangereden. Dus kijk of hij dat schema dan naar beneden weet... te Richting die 30 en een halve seconde door de buitenbaan heen. Dat schuddende lichaam, het publiek, begint al te staan. Op de hoofdtribune klapt de uh, handen helemaal los. Jouw ja, maar 30 en een halve seconde. De aanval wordt ingezet. De aanval van Bob de Jong op het schema van zijn ploeggenoot Jorit Bergsma. Uh, jillet Adem heeft het ook gelijk in de gaten. Schaats richting Bob de Jong op de kruising. en Houdt de hand, Even houdt die vlak. Die houdt hij helemaal vlak. Dus hij weet, Bob de Jong zit op schema. Voor wereldkampioen. Op schema voor wereldkampioen. Want Bob Jong is een rijder die gaat. Nooit rondjes 32 rijden op een, op een 10 kilometer. Hij werd al vier keer wereldkampioen in de, zijn carrière. op deze 10 kilometer. Hij heeft er nu 7600 meter op zitten. Ronde 30,5 seconde. Het verschil wordt kleiner en kleiner. Hij pakt twee tienden terug in de afgelopen ronde. ten opzichte van Jorrit Bergsma. Maar hij moet nog steeds 3 seconden en 7200ste overbruggen. En heeft daar eh, dadelijk, of heeft daar nog 5,5 ronde de tijd voor. Hier pas Hoa Bukku. Ja, die doet ook nog mee. Maar die doet een gevecht in de middenmotor, in de achterhoede. Het gaat om Bob de Jong, die daar weer aan komt gereden. En naar de 8 kilometer toe komt gesneld. Hier had Jorrit Bergsma 30-9 in de ronde. Bob de Jong pakt drie tiende terug. 30-6, maar wel nog altijd. 3 seconden en 46-honderdste langzamer dan Jorrit Bergsma. Ja, maar dan met de wetenschap dat Jorrit Bergsma aan het einde rondjes 32 ging rijden. Daar zit echt ruimte. Hoor. En die ruimte die gaat Bob de Jong gewoon gebruiken. Bob de Jong heeft ook hetzelfde voordeel wat Jorrit Bergsma had met, met Bob de Vries... Oh, kijk maar, half bukkel gaat hij de bocht in. En uh, Bob de Jong komt de bot uit. Hij krijgt de Noor in het versieren. Dat is toch wel een vernedering voor de Noor. Nou, en dus de kritiek in Noorwegen zal toenemen en toenemen. 30-4 in de afgelopen ronde. 16e van een seconde pakt hij nu terug in deze afgelopen ronde. Er resteren nog terug te pakken. 2 seconden en 87 honderdste van een seconde. Is Bob de Jong hier op weg naar een wereldtitel? En misschien wel naar het baanrecord. Want laten we niet vergeten dat ook hij daar nog wel bij in de buurt zit. Of gaat de wereldtitel toch niet naar Jorrit Bergsma. Bob de Jong komt er weer aan, 8800 meter. Heeft hij er bijna op zitten. Het verschil met Jorrit Bergsma ja, is hoor. met 33, nog maar twee seconden. Hij versnelt, hij versnelt, hij versnelt. Hij rijdt rondje 33 en hij gooit het ritme nog een keer omhoog. Hij gebruikt zijn arm op die kruising. Juret Adema heeft het ook door, hè? die ziet het ook. Dit gaat helemaal goed komen. Hij gaat zo'n die noor gaat hij gewoon echt verleden. Want dat gat is nog maar 80 meter. Die gaat hij gewoon inhalen in die laatste twee rondjes. Het, hij rijdt hier echt fantastisch. Want dit nu komen de slechte ronde van Jorrop Bergsma. En de beste ronde van, van Bob de Jong. 31.7 had Bergsma in deze ronde. Voilà. 32 de rondetijd van Bob de Jong. Het is nog maar een halve seconde. Het publiek gaat er nog maar weer eens een keer achter staan. Letterlijk staan bij de tribune aan de overzijde. Dit zijn de 10 kilometers waarvoor je op een zaterdagmiddag naar Tioff toe komt. En dit is een man die je wilt zien rijden. Bob de Jong die 35-jarige Zuid-Hollander. Die hier Erben onderweg lijkt naar wereldtitel in nummer... de. Ja, in de vorige ronde was hij nog slechts een halve seconde langzamer dan het schema van Jorop Bergma. En ik wil graag deze doorkomst zien, want ik denk dat hij in deze doorkomst sneller is dan Jorop Bergma. En het is hij een seconde sneller ja, in de doorkomst met de Bergsma. En hij is de laatste ronde ingegaan, want hij was al bij de 9600 meter. Bob de Jong en dan in de wetenschap dat Bergsma in de laatste ronde ook een 32-er Voor de eerste keer wereldkampioen in Ereveen in 1999. Daarna in Berlijn, in Insel en nog een keer in Insel op de 10 kilometer. Komt hier Bob de Jong aangesneld. Wat een klasbak, wat een gast. 12:57,71 was de tijd van Bergsma. En hier komt Bob de Jong die zijn wereldtitel nog ergens wel een jaar verlengd op de 10 kilometer. 12 12:53 91 is de tijd waarmee Bob de Jong voor de vijfde keer wereldkampioen wordt op de 10 kilometer. En daarmee de succesvolste rijder is op de 10 kilometer. Meteen stopt en in de armen valt van Jillet Anema. En die staat nu met z'n tweeën een soort uh, ja, dansje uit, uh, te doen. Ze staan te springen op het ijs terwijl hier de arme Hoa Bukou aankomt gesneld. Een seizoen om te vergeten voor hem. Vijfde wordt hij op deze 10 kilometer. Het goud gaat naar Bob de Jong. Het zilver naar Jorrit Beresma En het brons naar Jonathan Cook. Uit Amerika die daarmee zijn tweede medaille behaalt van dit wereldkampioenschap afstanden. Bob de Jong. Er wordt alweer van alles op het ijs gegooid daar aan de overzijde in de bocht waar hij nu met de handen op de knieën staat. Vermoeid als die is, maar hij heeft het fantastisch gedaan. En wij gaan naar Steven Dalenbout, wat is hier op het middenterrein staan met de nummer 2 met Joris Bergsma. Ja Joris Bergsma, kijk eens achter je, daar rijdt Bob de Jong of doet dat te veel pijn om daar natuurlijk te kijken? Ja, die laatste rondjes liep te veel op. Bij jou. Dus, uh, ja, ik ging het hartstikke lekker. En dan zag je, ook. ik zat dikker onder de tijd, dat Bob eerst reed. Maar hij pakt zoveel terug op de laatste paar rondjes. Ja, zuur. Ja, ik geloof dat ik ze niet vlak kon houden. Dat is echt, daar baal ik echt van. Maar, ja, net een kop. Waar ligt dat dan aan of overkomt hij dat gewoon? Gebeurt dat gewoon? Uh, de hele tijd dacht ik van, hè? Uh, oh, ik zit er ook bijna ja, het was ook als minder, maar hè, toen gingen de rondjes nog omlaag, dus ik dacht gewoon doorgaan en dat ging heel lang goed, maar op het laatste ja kon ik ze niet meer vlak houden. Je deed de hele tijd die dertigers hè? en elke dertiger ging het publiek weer als een gekte keer uh, uh, stimuleren. Jou dat? Ja, tuurlijk. Ja, dat motiveert enorm. Hè. Je, je hebt gelijk door dat je goed rijdt en uh, ja, dat geeft zo'n uh, zo'n kick en. Uh, ja en dan zie je daarna Bob de Jong rijden nou, die heeft in het midden van de race heeft hij toch wel een deel uh, waarvan wij denken van nou we beginnen toch een beetje te twijfelen aan hem had jij dat ook ja op een gegeven moment werd het gaat vier vijf seconden geloof ik, maar, ik eh, 30 rijden. Ik, ik wist van mezelf dat ik die laatste paar rondjes ja dan gaat hij naar de 32 en als je ze dan vlak in de 30ers kunt houden dan pak je gewoon twee seconden per rondje dan gaat het heel hard dus dat is uh, ja, zo jammer dat ik hem daar niet vlak aan overlaat. Nee, en Bob de Jong, dat bedoelde ik eigenlijk ook die versnelde aan het einde van de race. Ja, klap. Inderdaad. Maar goed, 1 en twee voor jullie ploeg. Ja, natuurlijk dat is hartstikke mooi. En we hebben laten zien... Uh, ja, ik won de eerste. De eerste tien kilometer van de, uh, van de World Cup serie. En Bob tweede, en de tweede was het net andersom. Eigenlijk op. zijn jullie gewoon uh, ja. Ja, inderdaad de beste van het seizoen. Ja, we zijn heel erg aan elkaar gewaagd. En, uh, ja, Bob die wint het nu nog een beetje op zijn ervaring. Maar je uh, komt in de buurt. Gefeliciteerd met Zilver, mag ik dat zeggen? Ja, ja dankjewel. Ja, het voelt, voelt nu nog niet echt lekker, maar uh, ja, dat is zo dichtbij zitten. Het liefst had ik ook gewoon direct tegen het gereden. maar ja, het is niet anders. Ja. Dankj dankjewel, Jorrit Bergsmaat, Sebastian Timmerman op de tribune. Bob de Jong die krijgt uh, inmiddels op de kruising, want hij blijft maar in rondjes rijden. En gelijk ja. heeft hij een rood-wit-blauwe vlag in zijn uh, handen gedrukt. Hij heeft al uh, de nodige spullen naar de kant moeten brengen met bossen, bloemen en noem het allemaal maar op. Ja, wat een kerel, wat een erelijst. Toch heb ik het idee wel eens bij Bob dat hij toch zelf vindt... dat hij de credits nog wel eens zo een en dan een beetje mist... omdat het nog wel eens over Sven Kramer gaat ook. Ja. Als Kramer een keer niet meedoet. Maar Bob de Jong verdient alle eer, alle eer... met deze fantastische tijd ook die hij rijdt. Want de 12 een, 53 91 is de vierde tijd ooit gereden hier in Tioff. Het was een uh, mooie 10 kilometer, een prachtige finale. En de vijfde wereldtitel voor Bob de Jong op deze afstand... De succesvolste Nederlander, succesvoller dan Gianni Romme, uh, Gio, die uh, bij jou zat. Ik weet niet of hij er nog zit. Nee, die is nu weggelopen hoor. Wat nee, dacht joh. jij dan? Nee, joh, hij zit er gewoon. Gianni <laughs> Romme, ja, je bent hem kwijt, uh, dat record. Maar je zat net ook echt op het puntje van je stoel. Hè. Je vond het ook prachtig. Ja, dat is prachtig dit. Uh, kijk, ik vind het niet erg om een record te verliezen op deze manier hoor. Na uh, zoveel jaren. Ja, kom. Uh, als, je zag net de beelden. In 1997 was hij er al bij. Toen won ik de 10 kilometer, werd hij derde. En uh, als je al zo lang... Zo mee kan en nog zo verschrikkelijk jezelf kan verbeteren. Want vandaag ook reed hij vreselijk goed. Hij had even een moeilijk momentje ergens halverwege. Dan heb je vaak op een 10 kilometer. Maar dit is echt uh, top. Heel erg goed. Jorrit Bergsma zei net even iets. En die zegt van hij wint hem op ervaring. Uh, klopt dat ook? Is dat ook de reden dat hij zo'n dipje in het midden van die race, psychologisch tikje misschien toch op een gegeven moment kan verwerken, Bob de Jong? Tuurlijk is een, een 10 kilometer, als je een ervaring hebt, dan, dan kan dat helpen. Uh, maar ik denk ook dat het gewoon de kwaliteit is hoor, van Bob. Want het is, het is niet alleen maar ervaring. Het is ook iets wat, wat je. Hij neemt dat natuurlijk wel mee van al die jaren. Maar als ik zie hoe uh, vergeleken met een jaar of Vier, vijf jaar geleden is hij nu nog weer beter dan hij toen was. En toen had hij al een aantal jaren ervaring achter de rug. Dus wat dat betreft, hij ontwikkelt zich gewoon door. En dat is heel knap als je op die leeftijd dat nog steeds kan. Maar het moet toch een keer ophouden, Ben? Ja, nou ja, dat weet ik niet. Er zijn, er zijn sporters, uh, ik noem maar wat uh, in het hardlopen, uh, Gabriel Salasi... Ja, die ging alleen maar beter lopen, ook uh, richting zijn, zijn, zijn in de 30. Ja, Dan denk ik van, ja, dat kan dus gewoon. Fris blijven, mentaal fris blijven, lichamelijk fit blijven... dat is toch het allerbelangrijkste? Ja, ja ik denk dat je tot je veertigste heus nog wel fit kan blijven. Dat, dat is niet het probleem, maar vooral mentaal fit blijven. Dat je denkt van, ik kan het iedere keer weer opbrengen en, en opladen. En ook als de jongere generatie dichterbij in de buurt komt... Uh, maar ja goed, als, als, het winnen nog zo, uh, als je dat nog steeds zo kan en jezelf nog steeds doorontwikkelen op deze leeftijd. Ja, dan hoef je eigenlijk geen zorgen te maken. Dan heb je zoiets van: ja, ik zit in de lift, ik vind het fantastisch en ik ga door. En over de jongere generatie gesproken, Jorrit Bergsma, knap tweede. Uh, Goeie sportman, dat hij ook echt teleurgesteld is. Ja, hij wilde graag winnen natuurlijk. Hij ging voor de winst. En dat is iets, uh, tuurlijk ben je dan even teleurgesteld. Maar kijk, voor hem ook, het is het eerste jaar dat hij natuurlijk uh, internationaal echt meerijdt. Uh, ook voor de winst vaak gaat. En dit ik... zijn de momenten, hè? Tuurlijk. hier gaat het om. En wat hij wel terecht uh, uh, zegt is... Want als ik aan de te ga en ik ben goed... pakken wat je pakken kan. Dus als je voor een titel kan gaan, moet je hem pakken. En niet denken, oh, het is een leerjaar of dit en dat. Nee, niks. Hup, gelijk proberen te pakken... En dan kan ik uh, terecht uh, bedenken dat je teleurgesteld bent. Ja, logisch. Prachtig in ieder geval. Goud en zilver. Bob de Jong goud op de 10 kilometer. Jorrit Bergsma zilver op de 10 kilometer. Hele mooie prestaties weer op deze mooie zaterdagmiddag. Het wordt weer dweilen geblazen. Straks de 5 kilometer. Johnny Rommel bedankt. En wij gaan zometeen naar Ster Nieuws en Ster. Gewoon verder. Tot zo. En langs de lijn. Op 1. 10.000 keer. En dan gaat het snijden, bal gaat erin, het is ongelooflijk. 10.000ste. En dan komt dat slotsprintje van Ingering Haringa en ze wint die sprint. 10.000 keer. AZ 67, go Eagles. L.O.S. langs de lijn. 0, 0. Morgenmiddag van 12 tot 7. Weer een schot en weer een doelpunt. Terugblikken op ruim 45 jaar langs de lijn. Ja, ja. Nederland heeft olympisch goud, ongelooflijk. Met legendarische stemmen uit het verleden. Oh.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 Kijk vanavond om 6 uur naar Thalassa op TV5 Monden. Ervaar de wonderenwereld van de oceaan. Dit programma is Nederlands ondertiteld. tv 5 mondencom Het nieuwe rijden, oftewel doorschakelen bij lage toeren... is hartstikke goed voor uw brandstofverbruik, maar ook wel een beetje saai.